Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Verhagen vindt dat zijn Turkse collega vrij is... om een gesprek met PVV-leider Wilders te weigeren. In een toespraak op een bijeenkomst van het CDJA in Kerkrade... zegt Verhagen dat Wilders met twee maten meet... Volgens Van Hagen roept Wilders van alles, maar ontzegt die anderen dat recht. De minister vraagt zich af wat Wilders ermee opschiet als hij anderen met opzet kwetst. De PVV-leider wil begin volgend jaar met een parlementaire delegatie naar Turkije reizen. Maar het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert hem te ontvangen. Wilders vindt dat Van Hagen daartegen moet protesteren bij zijn Turkse ambtgenoot. Er komt een tweede grote zeesluis bij IJmuiden. Minister Eurlings van Verkeer heeft dat afgesproken met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Al tien jaar wordt gediscussieerd over de noodzaak van een extra brede en diepere zeesluis. Die moet voorkomen dat de steeds grotere schepen uitwijken naar andere zeehavens. Met de bouw van de nieuwe sluis is 700 miljoen euro gemoeid. Rijkswaterstaat, eigenaar van het sluizencomplex bij IJmuiden, betaalt daarvan het grootste deel. Amsterdam en de provincie betalen de rest. De nieuwe sluis moet in 2016 klaar zijn. Mensen die een rekening hadden bij DSB krijgen de komende dagen van de Nederlandse bank te horen hoe ze hun geld of een deel daarvan terug kunnen krijgen. Ze kunnen zich via de website van de Nederlandse bank inloggen om een aanvraag te doen. Dat geldt alleen voor particulieren. Voor 14 december moeten alle rekeninghouders van DSB een brief of e-mail van de DNB hebben gehad. Het weer vanavond en vannacht vooral langs de kustbuien. Minima vannacht rond 5 graden. Later in het westen regen. Overdag ook in de rest van het land regen. Het blijft dit week einde grijs en nat. Bij een temperatuur van 9 graden en een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Let nu. Zie het. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. We are coming to you. Coming to you. Coming to you. in stereo. We want you to feel this. We want you to feel this. Hey Joey, met je mond vol? Goedenavond, vrijdagavond, 9 uur, de klok weer gepasseerd. Dat betekent weer drie uur lang. Keihard zie je door je speakers. Ja, en waar trapten we nou mee af? Yes, a Rose, well, now. Toch wel een super lekkere plaat, al zeggen wij het zelf. Wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Nou, wij hebben weer een bomvol programma. Joey, wat heb jij allemaal voor nieuwtjes meegenomen? Goedenavond ja. trouwens. Goedenavond, Jeroen. Natuurlijk heb ik weer lekker nieuws meegenomen. Onder van Sexy Motherfucker, dirty Dutch en energy. Zo, zo, zo. Alsof het niks is. Alsof het niks is. Nou, dat gaat zeker wel wat worden en dat ga ik je later allemaal vertellen. Natuurlijk 10 voor 10 de party guide. Dit weekend weer heb ik een agenda samengesteld van de leukste feestjes die morgen gaan plaatsvinden. Nou ja, ik weet één heel leuk feest. Aan de weg. Verder nog andere nieuwtjes, Joey. Andere nieuwtjes. Nou, sowieso weer lekkere plaatjes. Dacht het wel, ja. En onze e-mail staat natuurlijk wagenwijd open. Want wat jij kwijt wil, nou ja, onze welbekende e-mailadres. Seeit.zvmz.nl en laat een berichtje achter bij Samvoorts grootste dansvloer. Ja, zeker te weten. En uh, nu ook onze grootste ijsbaan, hè. Ik kijk hier uit het raam van de studio. Een hele leuke ijsbaan. Is dat en... een ijsbaan? Ja, Ik denk dat er een tuintje waar niemand om mag komen. Dus dat is zo stil. Of een uh, boksring. Ja, kan toch, ook. Ja, ja. Altijd leuk, misschien leuk voor de zaterdagavond. Maar goed, wij gaan door met lekkere muziek. Wat dacht je van deze Timati featuring Snoop Dogg Groove on in de Benny Royal remix? Je hoort hem hier natuurlijk bij jou. Zie je het op CFM F We drinking, we drinking All this bros, they misbehaving My ladies, my ladies Hands up now and start the waving Stop waving, start waving Het begint hier in één keer uh, bij de ijsbaan helemaal vol te stromen. Dit of zo? Ja, ja, jij zit met je rug natuurlijk ernaartoe. Maar de mensen. Oh, jij moet gelijk even kijken. Ja, zwaar maar eventjes naar die blonde dame daar zo aan de overkant. Altijd leuk, altijd gezellig hier natuurlijk, wij zien het. Ja, zie je, het staat doorgeschakeld. Het de eerst leuke Kerstliedjes. Maar ja, Sinterklaas is nog in het land, dus we zeggen, nou schakel dan maar eventjes. Zie uh, je door, hè, voor een paar uurtjes. Dat is goed, uh, weg bij Spie. Dacht het wel. Hey Joey, sexy motherfucker. Ja, met oud en nieuw komt Sexy Motherfucker op bezoek in Harders Plaza. Na alle in 2009 uitverkochte edities start Sexy Motherfucker het jaar 2010 in Hardenwijk. Om New Year's Eve extra glans te geven is de dresscode white. Natuurlijk neemt Sexy Motherfucker weer een aantal DJ's mee die een succesvol jaar achter de rug hebben. Tony Chacha bijvoorbeeld, die met zijn knallende sound een perfecte headlining is voor de New Year's Eve event. Ook Quintino's van de partij. De man heeft laten zien dat hij niet alleen goed kan remixen en DJ'en... ...maar ook zijn eigen producties kan hij goed ontvangen. De Afro Brothers mogen natuurlijk ook niet ontbreken op de New Year's Eve in Hardest Plaza. Dit duo heeft het afgelopen jaar op verschillende sexy motherfucker events gedraaid. Hun eigen sound en enthousiasme hebben geleid tot een stroom van positieve reacties. Lucky Charms heeft ook een goed jaar achter de rug. Een van de hoogtepunten van de, was de remix van S At My Best... ...die hij samen met Tony verduld heeft gemaakt... Dus de talentvolle Joey Suki maakt de line-up in de main area compleet. MC Booksy, MC Knowledge en MC Prime en MC Awi zijn de hosts. In de twee areas draaien de volgende urban motherfucker. DJ's namelijk Lil C, G-Licious en Mixmaster J. New Year's Eve heeft altijd iets magisch. Om dit speciale gevoel kracht bij te zetten is een excessieve dresscode in het leven geroepen. Sexy White, een witte outfit doet het dus goed bij deze nacht. Maar boeken en schoenen mogen eventueel in een andere kleur zijn. Gedurende de hele avond kun je genieten van vuurwerk, champagne, dance, show, een ex en diverse entertainment. Vanwege het nieuwe jaar mag sexy motherfucker extra lang doorgaan. Hardest plaats is geopend van half 1 en sluit om 6 uur. De internebedrag 15 euro en de tickets zijn verkrijgbaar via de voorverkoopadressen. En via de sites www.hardesplaza.nl en www.stexi-mf.com. Oké, okay, nou dat belooft wat. Dat, uh, dat uh, wordt uh, een uh, feestje. Maar ja, dat heb je sowieso al met oud en nieuw natuurlijk hè. En dan ben je maar de vakken altijd. Ik weet niet, ik ben er nooit geweest. Jij bent hier in Bloemendaal. Ja, in Bloemendaal ben je in regelmatig box. in de bobs. In de Altijd volle bak. Dus zorg dat je er op uh, tijd bij bent. Hey, ja, we hebben al eerder gezegd, onze mailbox, hij staat voor alles. En iedereen open. Wij discrimineren niet, dus we gooien hem gewoon heel wel open. Hey, en wat we ook binnen hebben gekregen van Nieuws Records. Dat is een hele fijne plaat. Low and weary Nagasaki. You me, wij zien het op jou 106-9. Nagasaki in de radio edit en dat brengt ons naast het volgende nieuwtje, want Dirty Dutch is uitverkocht. Op dit moment zijn er twee soorten Dirty Dutch fans. De fans die op tijd een kaartje hebben gekocht en de fans die toch iets lang hebben gewacht en nu hopeloos op zoek zijn. De reguliere tickets met nog een maand te gaan zijn officieel uitverkocht. Dirty Dutch staat voor Nederlandse artiest, waardoor ook de grootste nationale talenten de kans krijgen om voor het kritische Nederlands publiek op te treden. Ondertussen dendert het succes ver over onze landsgrenzen. De Dirty Dutch artiesten doen het fantastisch en het publiek gaat massaal achter hun idolen. De lijnen bevat weer een aantal grote verrassingen. De grootste verrassing is de lancering van de tweede mainstage, de Amazon Project, met de hoofdrol in Cindy James en Ryan Marciano. Het is echt ongelooflijk dat de hype zo groot is. Mijn telefoon staat roodgloeiend, met nog een maand te gaan is het nu aftellen. We werken dag en nacht aan onze show. Alles moet perfect zijn. Slapen doen we na 19 december, al de scenery James. Het is niet makkelijk om een tweede main neer te zetten op Darty Dutch. Maar ik denk dat we echt goed bezig zijn met z'n allen. Het gaat echt geweldig uitzien, Alles rij Rije Marciano. Naast de twee stations hosten Top Notch en Blabla en Club Zonder Filter, iedereen in de zaal tijdens Darty Dutch. Met een line-up die gerust als Dutch pijners benoemd mag worden. Duvel, duvel, de Opposites, Fakkelbrigade, 2001, en Daniel Santjes zijn slechts een greep uit het programma dat ons in de rij staat te wachten. 19 december 2009, de dag des oordeels voor de nationale en internationale dance scene. Check de website voor de timetable en de belangrijkste info en een paar bruikbare tips. Be prepared for Dirty Dutch outsiders. Things are chasing. www.darty-dutch.com Wil jij echt zien wat Dirty Dutch en de show First Class beleven? Er zijn 300 VIP- en VIP-upgrade-kaarten beschikbaar. Als VIP krijg je toegang tot het exclusieve VIP-deck... met eerste rang uitzicht op de show... toegang via een aparte entree... vip lockers en natuurlijk servers om het dek zoals, uh, ja, zoals je hoort als VIP. VIP zijn tickets... Uh, ja, die zit ook een prijsje aan, die zijn 150 euro... en verkrijgbaar via VIP-ticket we, we online... De Dirty Dutch fan die al eerder een reguliere ticket heeft verkocht, kan natuurlijk een reguliere ticket upgraden. Een upgrade van je ticket kost 102 euro. Dit kan alleen via de callcenter van Ticket Online. En dat nummer is 0900-306000. Heb je interesse in een VIP-tafel-arrangement op Dirty Dutch Outsiders? Wil je meer informatie of een reservering maken? Dan kun je per e-mail contact opnemen met Jet Maarsen, ID&T VIP-coördinator, via jetapenstaartjeid-t.com. Oké, okay, ik dacht dat alle kaarten uitverkocht waren. Maar ja, je kunt dus nog een VIP-kaartje in de wacht slepen. Dus wil je er zeker bij zijn en wil je alles in stijl beleven... dan is dit jouw kans om toch nog eventjes daarbij aanwezig te zijn. Hé hey, je, zou het niet zo zijn dat ze gewoon eerst hebben gedacht van... nou, we kijken eerst hoe hard het gaat met de kaartverkoop? Ik denk dat ze wel zeker wisten dat dit uitverkocht zal raken. Ja, nou ja, je weet het nooit zeker natuurlijk met uh, feesten. D dit was gewoon 100% zeker dat dit uitverkocht zou worden. Denk? Ja? ja. Oké, okay, en dan is dit gewoon extra opgezet van toch nog even 300 ja, kaartjes in Chucky de is op dit moment zo enorm hard vooruit te gaan. Dacht en... is wel ja, maar productie zeker. Iedereen vindt Chucky ook vet. En dat is ook het uh, magische eraan en nu ook dat Dirty Dutch, ja. dat, dat, gaat, dat ging gewoon sowieso uitverkocht. Jaar daarvoor was het uitverkocht en dit jaar... Dat ja, het kon gewoon niet anders dan het uitverkocht zou zijn. Ja, in de diverse media, uh, Twitter. 30.000 mannen dat was meer dan Tiesto in concert. Ja, in de media, Twitter uh, onder andere. Dan uh, volg ik hem af en toe. Nou ja, mensen, stop met uh, vragen om kaartjes. Dat stond er ja, allemaal. Ja, hij ja, zegt uh, zo: uh, you're looking for tickets. It's a find for. Searching Drugs of zoiets, zei hij. Ja, helemaal goed. Elke keer die kreten En ook collega-DJ's die hem natuurlijk feliciteren. Ja, hij heeft van de week met Gregor Salto een track voor de Dirty dus album gemaakt. Oké. Alvaro heeft hij gemaild om een remix voor hem te laten maken. Dus Alvaro gaat een Chuckyplaat remixen. En hij heeft het album van Pete Diddy gemaakt. De muziek. Zo. In de studio van Biggie. notorious B.I.G. Die ook elke keer op de gemaakt heeft. Dat zijn de connecties. Dus Als je een volgt op Twitter dan uh, krijg je dat allemaal te weten Echt, uh... Nou ja, als je gewoon naar uh, See it, luistert Dan ben je helemaal up-to-date En up-to-date, dat zijn we zeker We hebben hier nu klaarstaan Alex Caudino The drums And man Of the moment Avicii Forum. Remix, you hoort me, wij zien het. Op jou zien we hem zandvoort, drie uur lang. Heet hits, hits Van dit moment, wat zeg ik? Van de toekomst. En Joy Trend Energy 2010. Het Zaterdag 3 april is het weer zover. De coolste namen, stoerste talenten en baanbrekende klappers, grootste shows en fijnste bezoekers. Je vindt het helemaal terug op Trend Energy. De kaarten van het meest toonaangevende trends evenement ter wereld gaat zaterdag in de voorverkoop. Van 28 november tot en met 31 december zijn de Trends Energy tickets verkrijgbaar via www.ticketonline.nl en een telefoonnummer 0900 306000. Vanaf 1 januari 2010 zijn de resterende tickets alleen nog online verkrijgbaar via www.trend-energy.nl en via www.id-t.com. Dus niet meer via Ticket Online. De ticketprijs is dan 57,50 euro of 47,50 euro. Al-inclusive pakketten. Want dit jaar worden er voor het eerst pakketten aangeboden. Inclusief ticket, hotel overnachting, transfer van, de van en naar de jaarbeurs. De pakketten zijn verkrijgbaar via www.trend-energy.nl Hou er rekening mee dat Trends Energy voorgaande jaren ver van tevoren was uitverkocht. Prepare to dance. Meer info vind je op www.trend-energy.nl ja, de line die komt vanzelf alweer een keer voorbij. Maar die is ook nog onbekend. We gaan het meemaken en hierbij zie je het, zit je natuurlijk op de eerste rang. En ja, een plaatje uit het verleden, die in een nieuw jasje is gestoken. Je hoort hem al. en DJ Jean. Let yourself go in the Remaining X-Remix. Je hoort hem hier. Nick Bridgers Futuring Amanda Wilson Underneath my skin in de Paul Thomas Acid mix Helemaal lekker Helemaal see it. En Joey De mailtjes stromen hier ook binnen Van Wat is er dit weekend te doen Nou nog even geduld allemaal Rond de klok van 10 voor 10 de one and only party guide met DJ natuurlijk. Hoven natuurlijk ja, Joey heb jij ze allemaal weer op een rijtje Ik heb ze allemaal op een rijtje Helemaal mooi hey, Heb jij ook nog een leuk nieuwtje Terwijl de magische omgeving van de post in Rotterdam jouw beleving optimaal tot zijn recht doet komen, laat deze jaarwisseling ook technisch gezien niks te wensen, hopen of de dromen over. Laat zien hoe de lijnduptmeindend jij bent, zodra er maar liefst 7 acts klaarstaan met een knallende performance waarbij MCVI de nodige opstrevende lyrics voor haar rekening neemt. Zo staat inmiddels al onbesproken internationale resartiest Chucky klaar om het hetgeen te presenteren dat de helft van Jongsefa naast nastreeft Een droom om anderen te voorzien van muzikale hoogtepunten. De hoop en veelzijdigheid wordt door Cindy James en Jai Marciano een nieuw leven ingeblazen. Beide heren presenteren vanavond een uniek to of totaal spektakel. Waarbij de krachtige, uh, krachtige beats zoveel ondersteund worden door het karakteristieke stemgeluid van vocalist Mitch Crown. Ook Shermanology laat tijdens hopes en dreams van hun meest inspirerende kans zien... en brengen daarmee ongeëvenaarde set van de grond. Afrojack Jack krijgt tevens de voeten rimmy stingend op de dansvloer... en zorgt met zijn knallende platenvoorkeur... voordat het immense hoogtepunten niet mag uitblijven. Tot slot het samenspel van de muzika op de muzieklustige heren van One Too Many. Die laat ook niks te dromen over, stelt Michael Mendoza... die de hoop op de muzikaal hoogwaardige jaarwisseling in werking en gaat overtuigen... Lamar die gaat zijn opbouwende plaatsen kun je speciaal voor je uitzoeken met de maximale wat daarvan haalbaar is. Hopes and Dreams staat voor Believe in the Music. De kaartverkoop. Haast en spoed is zelden goed, maar soms is het voor voordelig om ver vooruit te plannen. Voordelig in de letterlijke zin van het woord, want Hopes and Dreams heeft een beperkt aantal early bird tickets van 35 euro in de voorverkoop. Deze zijn te verkrijgen via de Virekkershops of via, via www.postbijnij.nl. Ook zijn er VIP-kaarten. Open jij het nieuwe jaar geheel in stijl, dan komt dit voornemen volledig tot zijn recht. En is dan een van de, ja, neem dan een van de VIP-tafels in de post. Hoe wil je dat uh, gaan regelen? Nou, stuur gewoon de mailje naar vip En dan, uh, wie weet, heb jij zo'n tafel. Ja, ongelofelijk, hè. Die VIP-tafels uh, uh, vliegen wel uh, de deur uit, volgens mij. Net al, uh, net al bij Chucky, uh, nou hier weer bij dit feest. Ah, als je daar vervelend bent, vlieg je ook de deur uit. Dus er maakt geen verschil uit. Ja, nou ja... Dat, dat zal hier niet gebeuren vanavond Hey Joey, ik heb een ontzettend gaaf plaat binnengekregen ja, Jij bent er ook lyrisch van Jij staat hier al wat te springen Tijdens het voorluisteren Dat is de nieuwe Samsung Beats Bass Jackers En Jorn 16 En wat nemen we vanavond? We nemen gewoon de Abster remix Je hebt ook nog de Sydney Samsung De original natuurlijk En de Joe Suki remix Maar hier is hij 16 Van de Bass John. Dit is hier tot 12 uur de heetste beat op de grootste dansvloer van Sint. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. ...die slamt helemaal vol. Wat een gave plaat hier zo. Welke plaat nog één keer? The Basejaggers of John 16 in de episode remix. Ja, de ene versie is nog beter dan de andere. Wil je ja, de andere versie horen? Ik kon nog vanavond de smokies, want dan komt hij sowieso voorbij. Ja, ga jij vanavond uh, draaien? Ik ga vanavond zeker draaien Oké, okay, welke versie gaat dat worden? Uh, die ene die op mijn CD staat. The original, The original. Wordt, wordt dat. Nou ja, en ik denk dat hij vanavond ook nog een keertje voorbij komt... ...tijdens mijn set van 11 tot 12... Ik heb zo het vermoeden de Joe Suckey remix. Die is wat commerciëler. joy, Het is er weer tijd voor. De muziek staat al klaar voor jou. The one and only Party Guy met DJ Tenhoven. Ja, hij doet het. De, de feestjes voor uh, aankomend weekend. Ik heb bij hem bij me hier voor me. Allereerst vanavond in Club Fame. DJ Raimundo, normaal van de show. Echt stief in de escape en bij Zandwoord Alive. Maar dit keer bij Club Fame vanavond... De tijden zijn nog onbekend, maar volgens mij is de entree gratis. Dus dat is een hartstikke leuk feestje hier in gewoon de toren. Gewoon gratis entree hier, zo in Zandvoort. En onze eigen DJ Raimundo. En het is weer, dus gewoon lekker vanavond daarheen gaan. Wil je Raimundo alsnog zien, dan kan het morgen ook in de Escape. Namelijk tijdens Framebusters. Dit kost dan wel 15 euro en het duurt van 11 tot 5. Hij is dan niet alleen, want hij neemt zijn maatje Lucien Ford mee en Vika Kova. In de deluxe staat Joshua Walter. <coughs> dan gaan we door naar House Sexy in Hotel Arena... Dat kost 15 euro en het duurt van 11 tot 4. In de line-up staan Ricky DiVaro, Dennis Christopher, Dennis en Mavis Aqua Live. Gaan we door naar de Power Zone waar Nobus Doop plaatsvindt. Een van de leukste housefeestjes in Nederland. Het duurt van 11 tot 5 en de line-up is Quintino, Kenneth G., Afrojack, Mark Benjamin, Real El Canario, Billy de Klit, BaseJackers, Abster, Nissel, Jim Aashiere en Norman Soares. En dat waren de feestjes voor deze partyguide. Dat is een kleintje, Joey. Je... Ja, maar er was niet zoveel leuke uh, dingen tussen. Dit zijn en de leukste gaan... dingen. En wij gaan gewoon voor kwaliteit. Je zegt het al, dit zijn de leukste. Wil je erbij zijn? Kijk dan eventjes op de website van genoemde adressen. Ja, en natuurlijk morgenavond mijn eigen feestje. Mijn pre-birthday bash. Vanavond nemen we al een uh, voorsprongetje. Zometeen DJ Dion Sidney van 10 tot 11. En ikzelf van 11 tot 12. Dus... Helemaal feest, helemaal gezellig. En high tech. It's gonna be alright. Dat is ook met jouw stem, Joey. It's gonna be alright. Adi van der Swan. Hij is hem maar. genomen. Door de weer bij SIT. Jouw grootste dansvloer. for it.